...schut met het NOS-journaal. Pakistan heeft een plan voor een wapenstilstand aan Iran en de Verenigde Staten voorgelegd. Details zijn niet bekendgemaakt. Iran bevestigt aan persbureau Reuters dat het het Pakistanse voorstel heeft ontvangen en het plan bestudeert. Iran zegt er wel bij dat het land zich niet onder druk laat zetten... ...en de straat van Hormuz niet zal heropenen in ruil voor een tijdelijk staakt het vuren. Vanuit de Verenigde Staten is er nog geen reactie op het Pakistanse plan gekomen. Met nieuwe aanvallen van de VS en Israël op Iran zijn vannacht tientallen doden gemeld. In Haifa, in Israël, zijn twee doden gevallen door een Iraanse raketaanval. Twee anderen worden nog vermist. Werkgevers en werknemers vinden dat het kabinet de arbeidsongeschiktheidspremie ten onrechte gebruikt om gaten op de begroting te dichten. In het arbeidsongeschiktheidsfonds zit 39 miljard euro, maar het kabinet wil de premies nog verder verhogen om een deel van de hogere defensieuitgaven te dekken. Ook een tegenvallende inkomsten van de zorgverzekeringen moeten met het geld worden opgevangen. Vakbonden, maar ook grote werkgevers, vinden dat de premies verhoudingsgewijs te sterk zijn gestegen de afgelopen jaren. In Nijmegen is vannacht een straat in de binnenstad urenlang ontruimd geweest naar de vondst van een verdacht pakketje. Dakloze man vond een tas met daarin zwarte staven die met tape aan elkaar waren vastgemaakt. Er staken ook wat kabeltjes uit. De man waarschuwde beveiligers in de buurt, maar werd aanvankelijk niet geloofd. Uiteindelijk keek een van de beveiligers in de tas en schrok. Agenten die toevallig langsreden schakelden de explosieve opruimingsdienst in. Na uitgebreid onderzoek bleek dat er in de tas een accu zat die was bewerkt... waardoor die op een explosief leek. De accu is meegenomen. Het weer. De zon krijgt een ruim baan en de temperatuur loopt op tot een graad of 13. Vanmiddag ontstaan stapelwolken, maar het blijft droog. Morgen loopt de temperatuur op naar 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.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 by your eyes that you've probably been crying forever and the stars in the sky don't mean nothing to you they're a mirror Van Zandvoort. Dit is ZFM. Een zeer goede morgen in Zandvoort. Wij zijn er weer. Uh, het is vandaag 4 april. En uh, ik weet niet of je de nieuwe KNRM reddingsboot hebt gezien... maar ik vond het wel een hele goede grap. Uh, de techniek en de muziek doet Marja Kop. De redactie is gedaan door Ger Loogman. En voor mij ook een klein stukje. En mijn naam is Ben Zonneveld. Wat gaan we doen? We gaan praten met Wim Brugman en Tim van Es... over de haven van Zandvoort. Wim Wetheim. Komt langs over Zandvoortse veteranen. Babbelwagen om toer, Sonja Koper. In het tweede uur praten wij met het nieuwe raadslid van de VVD, Roeland van Kaspel. De column van Neil Gunjerli wordt hier gedraaid. En als afsluiter komt Pastoor Putter iets vertellen over de Paas en de Paasgedachten. Heren, goedemorgen. goedemorgen. Goedemorgen. Er wordt op het ogenblik niet geschuurd en geveegd? Straks weer.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 hoe trof je dat aan toen je daar binnenkwam? Um. Ik, ik heb in ieder geval heel <laughs> <be> <laughs> het zand gezien. <laughs> nou ja, het was natuurlijk het was niet best, zeg maar. Um, we <coughs> hebben echt wel uh, wat moeten uithalen... Om het, om het weer een klein beetje uh, op te kalifateren. En uh, ja, daar zijn we eigenlijk al, al, al dik anderhalve maand mee bezig. Met, met scheppen en uh, daken en vloeren en... Uh,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 In de plannen die gepresenteerd zijn voor de boulevard staat een prachtig uh, paviljoen. En dat zou dan uh, die kant op moeten gaan. Maar dat gaan jullie niet exporteren. Voor ons nog niet. Nee, <laughs> nee, nog niet, nee. nee maar dat zit er dus in. het is in echt wel, een, een, ja. een ding voor twee jaar, zeg maar. Voor ons wel, ja. ja. Oké. Okay. Um, de stuk grond ernaast is, hoort ook bij dat complex. Ja.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 Will bring a sunshine day. Everybody, do what you do. Your smile will bring a sunshine day. Everybody, do what you do. Smile will bring a sunshine day. Everybody, do what you do. What you doing? Smile will bring a sunshine day. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Was weer een aardig muziekje, maar welke was het nu? Dit was Ooster met uh, Sunshine Day. <laughs> ja, dus al die muziekkeuzes die. Daar uh... ben ik busy van maken, weet ik ook niet. Oké, okay, nou <laughs> dan gaan we wel weer verder horen. Aangeschoven is uh, Wim Wetheim, voorzitter Stichting Veteranen Zandvoort, moet ik zeggen. Zo is het, Ben. Welkom. Dankjewel. Pak de microfoon een beetje uh, bij je. Je kan berichten wat je wil. Dat is goed. hoe um, lang bestaan die al? Hij bestaat al bijna 15 jaar. Uh, we hebben één lid nu nog. Dat is Jasper Molenaar. Die is uh, destijds bij de oprichting uh, betrokken geweest. En is nog steeds lid. Een oerzandvoorter, een echte veteraan. Echt veteraan, wel, mm -hmm. al een jonge jonge. jonge man, hij is jong. Hij is, ja, sommige mensen gaan natuurlijk... Ja, 18, 19, 20 jaar al op missie. Dus daar ben je een jong veteraan. Je bent veteraan als je op een missie bent gegaan... ergens op de wereld. Hè. En, en we hebben in Nederland ongeveer 100.000 veteranen... die bij tientallen missies hebben meegedaan. Van Afrika, Afghanistan natuurlijk heel bekend. In Zandvoort hebben we er vrij veel die in Libanon hebben gezeten. Die, die er was toen een vredesmissie, die heeft nog lang doorgeduurd. En eigenlijk is die er nog steeds. Dat was de Unifil. En eh, zeker zes of zeven Zandvoortse veteranen hebben bij dat Unifil gezeten. Tijd geleden, of echt heel lang geleden, meer dan twintig jaar ongeveer... was je alleen maar veteraan als je ergens in de Tweede Wereldoorlog... of in Nieuw-Guinea had gezeten. Toen kwam er een omslag... Dat inderdaad ook de jongere veteranen uh, naar boven. Hoe, hoe is dat gegaan? Nou, op een gegeven moment bleek wel dat uh, die missies die aanvankelijk... bijvoorbeeld, dan heb je het over Libanon, uh, geduid werden als... ja, wat gaan die nou eigenlijk doen? Hè? We hebben de veteranen uit de Tweede Wereldoorlog... die hebben onder vuur gelegen, die hebben geschoten... moeilijke oorlogsomstandigheden meegemaakt. Dus de veteranen... Of De missies die daarna kwamen, dan heb ik het niet over Korea en niet over <coughs> Nieuw-Guinea... maar echte dingen als Libanon, andere missies in het Midden-Oosten... die werden wel eens een beetje afgeschilderd als mild en, en deed dat er wel toe. Achteraf bleek dat daar toch veel meer is meegemaakt door de militair... Dan, dan van tevoren werd ingeschat. Er zijn jongens omgekomen, er zijn jongens met een PTSS vandaan gekomen. Dus het werd steeds serieuzer genomen. Uiteindelijk is er een veteranenwet gekomen die bepaalde wie, uh, wanneer, een veteraan was... en ook welke voorzieningen ter beschikking werden gesteld. Maar eigenlijk kwam het neer op het feit... dat die veteranen steeds serieuzer werden genomen... ook al waar dat er geen missies uit de Tweede Wereldoorlog. Uh, over die missies gesproken... Hè? Uh, ik heb nog steeds een, een soort beeld voor me... en heb ik het even over Libanon... van uh, mensen die met een, uh, een taarrep om een lantaarpalen stonden. Dat is net zo heftig natuurlijk. Zeker, <Klacht> zeker. En... Uh, het is ook bekend dat enerzijds er was en is veel geweld... In die, tijdens die vredesmissies, dat kan echt voorkomen. Maar uh, een ander aspect is wat er was een beetje uh, onderbelicht is... is het gegeven dat, dat, noemen ze het Blue Helmet Syndrome... Hè, dat die, die, die, die bijvoorbeeld vredesmissies onder de naam van de VN mm -hmm. maken dat mensen zich nogmaals wat machteloos kunnen voelen... omdat wat ze mogen doen als militair tijdens zo'n uitzending nog wel beperkt is... In Afghanistan was dat anders. Hè? Dat was, was echt een meer een NATO-gedragen missie. En er waren de voorwaarden um, voor het laten plaatsvinden uh, uh, van ja, de, de, de gevecht, et cetera, et cetera. Maar heel anders dan bij die vredesmissies, zoals in Libanon. Dus de machteloosheid die bij heel veel van die blauwhelmen een mm -hmm. parten speelde. Nou, dat klikt nog wel door, hoor. De NATO-missie uh, was echt gericht op, uh, op actie. Yes. En... Uh... United Nations was meer gericht op, op, op peacekeeping en, en, en, en, en, en waarnemen... maar dan wel met de gewinnen in je handen. Exact. Dus maar je mocht geen, niks? Je mocht, ze mochten vaak niks. Ja, ze mochten zichzelf beschermen en, en burgers beschermen. Maar er gebeurde <kwijls> van alles om hen heen. Echt gewelddadigheden die ze, waar ze niet op konden ingrijpen. En, uh, je noemde het woord um, peacekeeping. Uh, ooit is er een aantal jaren geleden, heb ik denk ik over twintig jaar geleden... Is, um, heeft de Nederlandse regering al vastgesteld... dat je verschillende soorten missies kan hebben. Mm -hmm. Tweede van, één is peacekeeping, hè, wat jij noemt. En daar ben je aan die regels gebonden dat je niet te veel kunt doen. Maar ook um, uh, het begrip peace enforcing werd gebruikt... waarbij je natuurlijk met veel meer geweld dingen kunt gaan doen. En de NATO-missie bijvoorbeeld in Kosovo, hè, maar ook in Afghanistan... dat zijn typische peace enforcement. Missies geweest. En het is de vraag of we die, die uh, uh, namen nu nog kunnen gebruiken, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Uh, we zitten in een heel ander tijdsgevricht. Ja, het is allemaal piece ja, het, enforcement. in ieder geval, enforcement. Enforcement. Het, af, het afdwingen van. Exact. Ja, omdat het, er zit al een heel groot verschil tussen. En dat onder de blauwhelmen viel, dat was een stuk moeilijker. En onder NATO was het een stuk makkelijker. Exact. In NATO, militairen mochten veel meer doen mochten ze zelf beschermen en, en de, zoals dat zo mooi heet... de geweldsinstructie, hè, wanneer je mag je schieten, waar mag je schieten... die was toch aanzienlijk vrijer voor de NATO-missies. Mm -hmm. Hoeveel veteranen heeft Zandvoort ongeveer? Zandvoort heeft tussen de 50 en 60 veteranen. Officieel weten we dat niet exact... omdat de gemeente bijhoudt <coughs> uh, wie veteraan is... en die gegevens krijgt de gemeente van het zogenaamde Veteraneninstituut. Dat is een landelijk overkoepelend... Uh, ...orgaan waarin uh, alle veteranen vanuit Defensie zijn aangemeld. En de gemeente krijgt dan een lijst van het Veteraneninstituut... ...wie er werkelijk uh, veteraan is. Mm -hmm. En als wij het organiseren, zit daar dus eigenlijk altijd ook de gemeente tussen. Is het zo dat uh, Defensie veteranen uh, aanbrengt... ...of moet je jezelf als veteran aanbrengen? Dat is een hele goede vraag, want uh, ik krijg met regelmaat nog wel... Um, berichten ook van het Veteraneninstituut en van de gemeente, dat er nog mensen gemist worden. Mm -hmm. Klaarblijkelijk is die administratie toch ook niet helemaal um, 100 dekkend mm -hmm. en krijg we nogmaals het verzoek om na te gaan of er bijvoorbeeld nog een nieuw Guinea-veteraan in ons midden is die geen medaille heeft gehad. En we hebben het over een medaille, he. dat is toch voor een militair een ongelooflijk belangrijk ding, omdat het een... Ultieme erkenning is voor wat ze gedaan hebben en, en een waardering voor hun inzet. Ja. Dus het, het uitreiken ah. van, van een medaille is essentieel en daar wil je eigenlijk iedereen bij betrekken en, en, en iedereen die zo'n eentje verdient, moet hem ook krijgen. Uh, de jaarlijkse veteranendag in oktober, dat zie ik als een, een zeer oude man. Is dat de oudste veteraan van Zandvoort? <laughs> dat is een hele leuke vraag, want inderdaad, we hebben een 90-jarige uh, veteraan in Zandvoort een marinier met een uitgebreide beroeps, beroepsman geweest ook, uitgebreid uh, militair CV, laat ik het maar zo noemen. Mm. Die heeft ook een. Uh, we hebben twee prachtige foto's van hem op de expositie. Eén waar hij in uniform staat, een andere van de Karel Doorman, omdat hij als marinier ook met de Karel Doorman in de Oost, zoals dat zo mooi heet, uh, aanwezig is geweest. En hij is er uitermate trots op. En ja, de Karel Doorman was ook mm. ons enige. Vliegkampschip. Vliegdekschip. Vliegdekschip. Dat heb je, dat dat ik je al net zeggen. Even ja. corrigeren. Vliegdekschip is, ja. het is het. is. Uh, als Marineman weet jij hoe het uh, precies in elkaar zit. Maar uh, hij is daar uitermate trots op. En hij is zeer. Uh, Zeer uh, betrokken nog bij, hmm. bij alles wat veteranen doen. En we hebben ook samen met hem wat, wat stukjes opgesteld als begeleiding bij de foto's die we, die we laten zien. En dat was hij uitermate, uh, en terecht, uitermate kritisch op. Dit moest veranderd en dat moest beter. En, uh, dat was wel erg leuk eigenlijk. Hoe kijkt deze man uh, naar jongere veteranen? Nou, hij voelt... Uh, uh, het is onder veteranen heb je natuurlijk het fenomeen dat je heel veel verschillende type missies hebt gehad. Hmm. Hè? Uh, toch is er één ding wat ons allemaal bindt. Dat we ons opgegeven hebben om iets te gaan doen voor ons land. In een situatie die niet makkelijk is. Een situatie waarin uh, gevaar elk moment om de hoek kan komen. In mm -hmm. welke vorm dan ook. En uh, dat is wat hem ook bindt met onze veteranen, ja. Dat ze allemaal diezelfde achtergrond hebben van... Uh, wij hebben een stap voorwaarts gedaan. We hebben ons kwetsbaar opgesteld. Mm -hmm. We hebben dingen willen doen onder moeilijke omstandigheden voor ons land. En het is dat wat hem bindt met de rest van de Zandvoortse veteranen. En ons ook uh, met elkaar verbindt. We mm -hmm. um, zijn we redelijk in, uh, in de wereld van de veteranen geland. Hè? Ja. Je hebt, noemde het Veteraneninstituut. Dat was vroeger één bladzijde op de website. Tegenwoordig is het heel veel. Ja, het is, het is een een hele grote organisatie geworden. Je hebt uh, het Veteraneninstituut... Hè, wat eigenlijk dus de, de voordefensie en, en de overheid... alle zaken rond veteranen betrooit. Mm -hmm. Die ook de lijsten heeft. Dan heb je ook nog een keer een veteranenplatform. En dat zijn twee gescheiden dingen. En dat veteranenplatform um, houdt zich bezig met, het, met de belangenbehartiging... van de stichtingen in, verschillende, in verschillende steden... Haarlem heeft een stichting Veteranen. Haarlem Bijbel is stichting Veteranen Zandvoort. En dat valt weer onder dat uh, Veteranenplatform. Die reageert voor ons een aantal dingen als ze nodig hebben. En uh, soms ook wat centjes. Nou, Ik zag op de, op de agenda van uh, het, het instituut. Daar uh, kan je kijken. Er staan heel wat activiteiten op. Uh, dus er zijn uh, borrels, er is dus, dus de tentoonstelling, er is een, een, een ja. muziek tentoonstelling. Er wordt dus heel veel gedaan. Er wordt heel veel gedaan en dat is ook terecht. Het is wat je net zei een aantal jaren geleden. Was het één bladzijn wat je kon terugvinden over veteranenbelangen. Mm -hmm. Nu wordt dat veel sterker uitgedragen. Je kan participeren op de Veteranendag in Den Haag. In juni is stad. Maar er wordt ook gevraagd aan ons, <coughs> sorry, aan ons als blauwe helmen of uitgezonden militairen. Om deel te nemen aan de 4 mei herdenking op de dam bijvoorbeeld. Die ziet die mensen ook altijd staan. staan. De koning loopt daar met zijn entourage doorheen, ja. met de generaals. Dus dat, dat, het veteraaninstituut probeert ons te betrekken bij allerlei activiteiten, ons op die manier ook zichtbaar te maken. Want dat is wel een essentieel ding: we moeten wel zichtbaar zijn voor de maatschappij. U bent zelf ook veteraan? Zeker. Um... Wat zijn uh, de, de, de missies die u het beste bijgebleven zijn? En dan bedoel ik niet de meest gevaarlijke... maar gewoon waar u zelf het prettigste gediend hebt. Um, dat vind ik een geen eenvoudige vraag, moet ik eerlijk zeggen. Want ik, nee, wat zijn er uh, nogal wat? Ik, zeg, ik heb nog een aantal missies gedaan... maar uh, een van de meest bijzondere missies is eigenlijk... en dat, dat, dat wordt haast weer een beetje actueel... is uh, het meedoen, of meedoen van ons met een groot medisch-jurgisch team... In de uh, Desert Storm in 1991. Een Desert Storm was de operatie van de Galieerden om Kuwait te bevrijden onder leiding, onder leiding van de Amerikanen. En uh, de Britten hadden een vrij grote um, een legermacht georganiseerd daar samen met de Amerikanen en andere landen, Fransen ook hoor, vergis je er niet in. Um, maar de Britten hadden te weinig medisch personeel. En die zijn bij ons Leentjebuur komen spelen. En vandaar dat ze met een chirurgisch team van uh, man of dertig uh, in het midden van de woestijn hebben gezeten. Tussen uh, Riyadh en Kuwait. En uh, ook wij hebben toen wel die skutraketten, uh, we hebben raketbeschietingen meegemaakt. Maar gelukkig waren die veel minder geavanceerd. Want dat waren eigenlijk een soort vuurpijlen. Ja, en als de, brandstof, als de brandstof op was, dan <lacht> kukkelde die naar beneden. Dus wij, konden, wij zagen ze wel aankomen. En zolang dat vlammetje nog achter die raket <lacht> brandde. wisten we, nou, die gaat niet op ons kopje neervallen. En, uh, wat me toch wat me bij al die missies. Uh, uh, toch wel raakte, is het feit dat je met elkaar de dingen doet. Hè? En ongeacht rang, ongeacht positie. Wat kan je doen als je, een diesel, als je een diesel hebt, een dieselgenerator die niet goed is, en je hebt geen, geen dieselgeneratormonteur bij. Hè? Dat, dat ja. valt uit. Je kan niks meer. Dus, dus een dieselgeneratormonteur is een essentiële job in het geheel van, van, van personeel wat je inbrengt. Dus je bent eigenlijk gelijkwaardig in je taak, hoewel je natuurlijk wel een, een hiërarchisch systeem in een hiërarchisch systeem zitten. En het feit dat je met elkaar al de dingen zo doet, dat, vind ik, dat heeft me altijd wel geraakt. Maar die desertstorm, dat was toch wel het meest bijzondere, moet ik eerlijk zeggen. Ik kan het niet ontkennen. En je went ook, ja, dat is wel wonderbaarlijk, je went aan raketten en geweld. En um, op een gegeven moment, ja, je blijft het wel serieus nemen, maar je gaat er toch steeds makkelijker mee om. Nou, ik kan me voorstellen uh, dat je bij de eerste missie uh, heel om je heen kijkt. van er kan van alles gebeuren. De tweede missie doe je dat wat minder. maar op een gegeven moment ga je er wat ontspannen mee om. Toch, Link, als je een beetje ontspannen in zo'n missie zit? Ja, het is een soort uh, vermijdingsreactie die je krijgt. Die kan niet voortdurend aanstaan, dat hou je nee. niet vol. En wat je na al die missies wel merkt. en dat hoor ik van anderen ook. dat er blijft. en dan moet je. Dat is, moet je onderscheiden van PTSS, van het trauma na. Mm -hmm. Maar je blijft de rest van je leven altijd een bepaalde alertheid aan boord hebben. Of je nou in een kroeg staat of op straat. Je, je, je hebt een neiging om te scannen. Je probeert je altijd je positie een beetje helder te krijgen. En dat is een vraag wat ik bij heel veel um, uh, veteranen hoor. En nogmaals, dat moet je niet altijd per definitie nee. een, een trauma noemen. Maar het is een soort blijvende alertheid. Het is gewoon uh, een, een dingetje wat ergens in je achterhoofd gewoon aanstaat. Ja, je bent scherp op de omgeving. We gaan naar de tentoonstelling. Zo is Jullie hebben verzonnen... dat er aandacht moest komen... voor veteranen in Zandvoort. Zo mag ik het wel noemen. En er komt een tentoonstelling. Die gaat Volgende week gaat die geopend worden. Volgende week vrijdag. Wie opent hem? De burgemeester. Die is de grote man... bij de opening... We een paar hele korte toespraken, want okay. we komen daar niet natuurlijk eh, eh, naar ingewikkelde toespraken te luisteren. Nee, we komen daar kijken. vooral om aan de hand van die foto's met elkaar de verhalen te delen en, en eh, erover te kunnen praten. Wat is uh, uh, het grotere doel van deze tentoonstelling? Ik kan wel een paar foto's ophangen met een mooi verhaal eronder en eronder lezen van nou dat en dat is gebeurd. Maar ik heb ook begrepen dat het wat, wat breder is. Exact. Wat uh, Eigenlijk twee dingen. Eén is dat we merken dat... Uh, we komen vaak met de veteranen bij elkaar. Uh, maar je merkt dat... op een gegeven moment pakt iemand zijn telefoon... en laat een foto zien. Dat zijn natuurlijk oude foto's... die hij met die telefoon nog heeft opgenomen. En je ziet dat het laten zien van een foto... tot een geweldige discussie leidt. Mm. Oh ja, hey, ik herken dit. Ik ben daar ook geweest. Wij de zus en zo. Dus een foto geeft veel sneller geeft die aanleiding om met elkaar te praten... over de ervaring die we gehad hebben... Mm. dan wanneer je een stuk papier hebt of wat dan ook. Hè. Dus het is heel belangrijk voor die veteranen... om te praten met elkaar over hun ervaringen. Hè. En, en, en dan helpt zo'n foto helpt heel goed. Plus dat die veteranen ook meer begrip krijgen... voor de missies van anderen. Hè, die wel eens een ander karakter kunnen hebben. En dat komt ze maar voor. Dat is één ding. Tweede is dat... Um, we hopen toch ook dat de Zandvoortse bevolking... zich een beetje bewust wordt van in wat voor tijd we leven. Hè? En dat dat ook betekent dat je soms zorgvuldig in je voorbereidingen moet zijn. Dat je dingen aan boord moet hebben thuis. Hè? Mm. En, we, we hebben daar een folder over gekregen. En er wordt natuurlijk wissend mee omgegaan. Dat merken wij ook. Maar het feit dat, dat behoorlijk wat Zandvoorters zich ooit kwetsbaar hebben opgesteld... en ook van mm. dichtbij hebben meegemaakt... Wat het betekent om in een onveilige, willekeurige omgeving te zijn. Hè? Uh, zowel voor henzelf als vaak de bevolking waar ze tussen gezeten hebben. Is wel een belangrijk gegeven om te delen hier in Zandvoort. En, en, en de Zandvoortse bevolking ook uh, attent te maken. Alert te maken op dingen die kunnen gebeuren. En je daar een beetje op voor te kunnen bereiden. En ik weet dat, dat met name de burgemeester uh, uh, met zijn medewerkers al hard nadenkt over hoe we... Uh, wat zo mooi heet de resilience ja. uh, van de landvoortse bevolking... kunnen verbeteren, zodat er, mocht er iets gebeuren... dat we beter zijn voorbereid. Dus er wordt aan alle kanten aan gewerkt. En het, is het tweede doel van die, van die expositie is ook... om dat punt echt wel onder de aandacht te brengen. Trekken jullie ook de jeugd erbij? Ja, we gaan proberen met scholen het een en ander te organiseren... en uh, samen met lezingen uh, op die scholen... Uh, zien in hoeverre we de jeugd daar... Um, bij kunnen betrekken. En, um, ik, ik doe dat dan regelmatig ook op scholen in Bloemendaal en in, in, in Bennebroek. En je merkt hoe, uh, zeker groep 7 en 8, hoeveel de kinderen eigenlijk ook al meekrijgen van, van oorlogsdreigingen en wat voor een ongelooflijk goede vragen ze ook stellen. Nou, we hebben dus, natuurlijk wel uh, um, het monument in, uh, het vliegmonument in de, in de Duinen. daar wordt door scholen aandacht aan besteed. De, ja, dat, dat is met eraf. de ONS, hè, dacht ja. ik. Uh, en het graf ja zeker Wordt ook uh, uh, ja. dus de scholen zijn zich wel bewust van dat dat moet blijven leven ja absoluut en het gaat nog wel verder hoor want uh, neem de ons hè? de ons school mm -hmm. die er heel actief mee bezig is um, vanuit een ander gremium uh, Wilma Schama en ik uh, zitten ook bij het Stichting Joods Erfgoed Zandvoort, hebben daar les gegeven over de holocaust, dat gaat over mm -hmm. de stolpersteinen. En toevallig zijn we donderdag met twee van die klassen naar Amsterdam geweest... om bij het namenmonument, uh, uh, het, het Joods namenmonument... en bij um, het Joods cultureel <kwijnt> kwartier lessen te krijgen over wat er ooit gebeurd is. Dus... dus we merken dat zowel voor dat deel van de geschiedenis... maar ook het militaire mm -hmm. verleden bij, bij de jeugd uh, heel veel aandacht is... en ze daar ook ongelooflijk goede vragen over stellen. Oké, okay, dan uh, ronden we het nog even af met de tentoonstelling. Yes. <laughs> tentoonstelling. Wanneer is die te bekijken? Vanaf uh, 11 april tot uh, 1 mei. En dan gewoon bij de openingstijden van het Zandvoortmuseum. Zandvoortmuseum, exact. En uh, nog heel kort. We hebben naast alle uh, foto's die en we hebben gezegd, het gaat niet om topkwaliteit, maar het gaat vooral om het verhaal wat je erachter wil laten zien. Sommige zijn. Fantastisch om te zien. Sommigen zijn ongelooflijk beeldend, laat ik het zo zeggen. Uh, we hebben daar kleine bordjes bij gezet met wat het betekent mm -hmm. en uh, wat de achtergrond is. We hebben daarnaast ook uh, sheets gemaakt met een uitgebreide verhaal over de missies van diegene. En sommige mensen hebben een wat uitgebreide verhaal gestuurd en dat hebben we daaraan toegevoegd. Okay. Zo heb ik er eentje voor u meegenomen van de heer Zonneveld... <coughs> Die kan zich daar nog even in verdiepen voordat hij zelf naar een expositie gaat. Dus we hebben schilderijen, kleine bordjes met, met helaas en, en het, niet meer dan 100 woorden opzetten. En het verhaal. En het verhaal. Ah, oké, okay. dan is dat duidelijk. We moeten afronden, want uh, Sonja die komt straks vertellen over de babbelwagen. Ja, ze is even daar naartoe. Oké. Okay. ja, nog een klein muziekje. Uh, ja, ik heb uh, Lisbeth List. Mooi.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 Knievels op de kassei En er was een dansen festijn De paarden trillen dansten Langs de gevels en Op het tramdak zaten Twee mensen Blij te praten Hij heeft mijn ook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 Waarom kwam mijn vader? Ze zongen al. De nacht gaat. Het is wie verwacht van mijn moraal. Brussel was toen nog een ruizende stad. Brussel was toen olala oh en tolk. Oh en Brussel was toen nog een ruizende stad. Brussel en Brussel was vreemd. geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Daar zijn we weer met ons laatste onderwerp. En dat is ook een heel gezellig onderwerp. Want als ik babbelwagen roep in Zandvoort... dan weet iedereen wat er gebeurt. Maar ja, nu is het babbelwagen on tour. Sonja Kopen, goedemorgen. Ja, goedemorgen Ben. <laughs> hey, um, babbelwagen on tour. De babbelwagen had voorstellingen bij in het hotel... Iedereen kwam gezellig zitten. Er ja. moesten twee avonden gedaan worden. Uh, Marcel Meijer en Ton Drommel die hielden een ontzettend mooi verhaal. Ja. Hoe ben jij op het idee gekomen om babbelwagen om, om Tour op te zetten? Ja, dat is wel de vraag. Dat is de vraag. Nou ja, ik heb natuurlijk zelf, uh, ik met mijn vader bij, uh, bij Martin, bij Martin Faber een aantal keer die babbelwagen meegemaakt. En um, dat waren waanzinnige avonden. Los van het verhaal wat Ton en, en, en Rob van den Berg ook met zijn techniek allemaal uh, uh, uh, deed... Um, was het uh, thuiskomen bij mensen waar je vandaan komt ook. En wat mij altijd opviel was dat het ging... los van de verhalen die verteld werden door Ton of door Marcel... Uh, de interactie, hè? dus de gesprekken... Dus dat oude... klopt niet. De, dat klopt niet. Of uh, dan zagen ze elkaar... Uh, uh, want op een bepaalde leeftijd ga je de kroeg niet meer in. En ben je niet zo mobiel... om uh, nou ja, het, het dorp mm -hmm. te gaan... om, om uh, iets sociaals met elkaar te kunnen doen. Daar kwamen ze. En daar zagen ze elkaar. En dat vond ik zo geweldig. Ik vond het leuk... Um, in de pauze of na afloop... Te, ja. de verhalen met elkaar. Ja, die. Die. Heb je die foto gezien? En dat was daar, wat, precies wat je zegt. Ja. Um, ik begrijp dat het ook een beetje de stimulatie is van jou... om de verbinding weer terug te brengen zoals die daar was. Ja, ja. alleen laten we wel wezen... dat krijg je nooit meer terug, op die manier. Nee. Dus moet je hem anders aanvliegen. En ik uit de uh, creatieve uh, sector... <laughs> um, had zoiets van, hoe kan ik nou... Zorgen, want als je zegt de babbelwagen gaan mensen aan, dat is een gegeven. Dat is een gegeven. Hoe kan ik nou dat gegeven blijven vieren, blijven vieren in die herkenning? Oh, als ik mezelf hoor praten, denk ik, oh, dat lijkt me wel een, lijkt me een dominee, joh. Nou, uh, het volgende beroep. <laughs> nou, <laughs> ja, ja, ja. Uh, dacht, nou ja, dat, dat, dat, dat gegeven is prima, want daar komen mensen, daar slaan mensen op aan, uh, op die herinnering, om die, op die mm -hmm. ontmoeting. Nou. Um, hoe kunnen we dat anders doen? Hotel, Faber, Martin, Nou, dat is een no-go. Marcel is een no-go. Want die hebben allemaal gezegd: joh, we luisteren, voor ons is het, uh, is het uh, een punt. Hmm. Ze, ze, ze, we komen af en toe nog wel eens uh, een verhaal doen. Maar voor ons is het een punt. Marcel, dat ben ik toen naar Marcel gegaan. Ben jij er oké okay mee dat ik die babbelwagen uh, van jou. Uh... Leen. Leen, ja. <laughs> En want dan laat ik uh, uh, ook zorgorganisaties... Uh, pluspunt, uh, kennen mijn hart, Zorgbalans... Uh, laat ik die babbelwagen adopteren. Want het gaat over de ontmoeting. Mm -hmm. En als je de Babbelwagen nu vertaalt naar zeg maar, 2026, is het de uh, reizende ontmoetingsplek. Want dat is het. Ja, ja. Dat is het uitgangspunt. Reisende ontmoetingplek. Hè? Uh, je gaat ergens naartoe. Mm. Je bent inmiddels al bij twee uh, opties geweest. Hè? Ja, en, ja. Um... ja ik, ik, ik, ik, er zijn twee, twee lijnen. Er is een interne babbelwagenontour. En dat is bij de zorginstellingen zelf. Zeg mm. ik. Dus ik ben al bij, we zijn al bij de Zandstroom geweest. En we zijn bij het paviljoen geweest. Volgende week zitten we bij uh, Juttershart... Wekt daarop zitten we in de Bodaan. En dat is intern. Dus als het regent, zit je droog, ja. laten we het zo maar zeggen. Mm -hmm. Vanaf 30 mei gaat hij on letterlijk ontoer. En dan ga ik dus uh, met een, uh, de, de, de wandelwagen keet. Welke keet is dat? Ja, van Patrick Berg. Oh ja, dan weet ik wel het is. Die gaat hem zes keer op zes verschillende locaties die mm -hmm. ik aangeven die ik ook heb aangevraagd. Uh, gaat hij staan. Uh, en daar gaan we met de buurt... Uh, elkaar verhalen vertellen, maar... ook vertellen, oké, okay, dit is dan die buurt. Hoe zag dat er dan vroeger uit? en uh, Dus ik heb... Uh, uh, uh, uh, ik, schiet van, ik schiet altijd alle kanten op. Hè? Mm -hmm. Ik heb Anne miljoen uh, uh, en Arie heb ik natuurlijk gevraagd... Van, joh, als dit nou de locaties zijn... wat hebben jullie nou voor materiaal... wat ik kan gebruiken in eerste instantie, om een verhaal aan te zwengelen. Maar het gaat ook over... hé, hey, hoe gaat het met je? Tijd niet gezien. Mm -hmm. En we drinken koffie en we eten taart. De verhalen... die... Uh, uh, verteld gaan worden... Of, of om het gesprek op gang te brengen, die zal jij moeten introduceren. Ja. Zoek je daar echt een thema bij? Of zeg je van, nou, dit is de buurt en uh, hoe was het? Nou, het, het, het thema is de buurt. De buurt. Maar het thema kan ook zijn een mattenklopper die opeens op tafel ligt. Of een rolschaats. En daar, kan men, uh, daar komen overballen. de ballen. van los. Daar gaan we overballen. En daar ga je overballen. Ja, en, en het, is, het mooie hieraan is, is dat je natuurlijk vanuit... als je zegt 200 jaar badplaats, daar heb je natuurlijk hè, de historie... Die kun je meenemen. Natuurlijk neem je dat ook mee. Want dat, dat, dat hoort ook bij elkaar. Ik wil toch even terug naar uh, de Zandstroom en, en uh, Juttershart. Uh, uh, dat is ook een ontmoetingsplek. Uh, ik zag de boswachter met een ja, prachtige prachtig verhaal. Ja, ja. ja, ja, ja. Nodig je die uit? Die heb ik, uh, daar heb ik contact mee gezocht, ja. En Ger uh, Gerard en Neil Kerkman die gaan in de Bodaan gaan oh. samen die middag uh, uh, in een thema Waterleiding Duinen... Gaan zij invullen. Dus ik zoek wel de thema's. Je zoekt wel een thema op ja. en daar gaan ja. we dan uh, ja. uiteindelijk over babbelen. Daar gaan we ook over babbelen. Ja, ja. Want het is de aanleiding. En niet en... schrikken als er iemand binnenkomt. Nee, nee, nee, maar, we moeten <laughs> even kijken wie er binnenkomt. Altijd nieuwsgierig. Ja, toch? En dat komt in mijn rug. Dus ik, uh, daar hou ik niet zo van. <laughs> <coughs> nou, dat valt allemaal wel mee. Je, um, je, je noot dus mensen uit. Het thema. Uh, ja. En dat is een beetje de inleiding. Ja. Uh, ik zag een prachtige foto over opgezette dieren. En daar komt het verhaal bij. En vervolgens is de bedoeling dat mensen daaromheen gaan, gaan praten met, met, met, met jou en met, met, met Gerard. Ja. Nou, wat ik, wat ik lastig vind, Ben, is het woord bedoeling. Mm. Daar heb ik, dat vind ik een lastig woord. Het ontstaat. De gesprekken ontstaan. Ja, het is niet zo dat jij. Nee, nee, nee. nee want nee. Dat is een andere. Ik vlieg hem anders aan. Wat er gebeurde bijvoorbeeld. Uh, bij de Zandstroom is dat uh, Edje Fransen kwam binnen. En daar zitten natuurlijk ook mensen uh, die hij herkent. En uh, die herkennen Ed. Hmm. En Ed gaat zitten. En daar ontstaat gewoon een 1 tje tussen die... Ja, en dat, dat is zo waardevol. En daar komen de verhalen weer, weer vanaf. Ja. Op het moment dat uh, Janel uh, uh, uh, uh, het woordje modderkommel hoort uh, uh, noemen... Er komen de verhalen los van, oh, de, de, ik mocht niet thuiskomen, want stonk ik. Uh, <laughs> dat soort verhalen. En van het ene verhaal ga je naar het andere verhaal. Ik zie, um, ik zie even naar uh, een, een, de doelgroepen te kijken. Ja. Uh, babbelen over de modder komen zijn natuurlijk wel mensen die al een tijdje meegaan. Ja. Heb je ook wel alle jongeren hè, die eens die, die komen kijken of, uh, of luisteren? Nou. En met jong zeg ik ook wel vijftigers, hè? Oh ja, oh ja, ja. ja en veertigers. Ja, ja. Ja, ja, maar dat is de volgende generatie. Dus mijn, mijn uh, uh, toch verborgen agenda is dat <laughs> zo'n zo uh, babbelwagen tour... Uh, het is Stand voor het Breed, maar het is ook generatieoverstijgend op een gegeven moment. -hmm. Want degene die, die we nu willen en gaan uh, uitnodigen en bereiken, ja, die hebben uh, uh, geen dertig jaar meer. Nee. Uh, dus. Er komt een andere generatie die ook de verhalen uh, kan vertellen. Ja, het dus, verhaal gaat natuurlijk gewoon het, door. Het verhaal gaat altijd het verhaal door. Gaat altijd door. Ja, ja. De volgende uh, babbelwagen is? Nou, die is op... Ik heb mijn agenda. Ja, een open agenda. Een open agenda. <laughs> nee, heel goed. Dat is uh, op 7 april. Uh, Dat is deze week al. De, dat is volgende week, dat is uh, komende week, ja. ja. Bij Jutters Hart. En ik heb uitgenodigd Teun houden. Uh... Is dat uh, in de kerkstraat? Jutters Hart uh, rechtsboven? Nee, uh, Jutters Hart is bij de Hik, hè? Oh, bij de Hik, ja. Bij de, Hik. Huis, in de kost, huis in de kost verloren. Juist, huis in de kost verloren. Hik, Mag iedereen komen? De... Uh, ja, het is in, in principe is het voor mensen die daar... ...op dat moment, want het heeft een bepaalde tijd... Mm -hmm. ...van 1 tot half drie... Uh, ...daar al zijn. Het is een, een, een, een, een ingevulde middag, zou ik maar zeggen. Maar als je uh, zin hebt, ben je van harte welkom. Mm -hmm. uh, we houden het intern nog vooralsnog een beetje kleiner. Want die babbelwagen zo bij Favor ...er zaten op potverdorie hoeveel mensen... zaten Moet je nou, twee avonden doen. Moet je twee <laughs> avonden doen. Het liefst dat je twee keer een weekend uh, kunt ja. doen... Um, Ontoer, dus echt op de locatie. Dat is, ja, daar kunnen mensen gewoon aanschuiven. Wanneer is de eerste on Tour? 30 uh, april. 30 april. Het oude Koninginnedag. Hoe leuk is dat? Dat mensen daar. dag? Nee, maar het oude koninginnedag. He? Want ik speelde de koning de <laughs> spelen nog uh, bij de surf, eh, van Lennep weg. Ja, ja. Nou, je korte rokje, hardlopen door het dorp en langs. Hou op, zaklopen. Oh oh. Nee, die is in, en het is op de parkeerplaats uh, uh, in de Celciestraat. Dus ik laat hem niet op het uh, Flemingplein uh, staan. Waar is hem... de parkeerplaats? Ja, ja. Dat is aan de andere. kant. Nou ja. Aan de andere kant van het Ja. Op oh, ja. De parkeer, ja. Openbare parkeerplaats. Ja. En we zijn duidelijk zichtbaar, want die kar staat er en we fluffen hem op. Nieuwe Unicum heeft prachtige versierselen uh, uh, gemaakt. Het wordt een echte babbelwagen. Ah, het wordt een echte babbelwagen met koffie en koekjes. 30 april. 30 april is de eerste. En de tijd? Uh, uh, uh, uh, 12 uur. 12 uur babbelwagen on tour. Echt on tour. Echt on Iedereen tour. is welkom yes. op de parkeerplaats bij de Celsiusstraat. En als je goed kijkt en je rijdt Celsius in, is het rechts. Ja, heel goed ben. Dankjewel. Sonja, ontzettend bedankt. Dankje. En Bye veel day. plezier. Dankje. The sign being followed by a moon shadow. Moon shadow, moon shadow. Lipen en halfpen on a moon shadow. Moon shadow, moon shadow.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 long To find me, I ask the faithful light. Oh, did it take long to find me? And are you gonna stay the night? And I'm being followed by a moon shadow. Moon shadow, moon shadow. A leaping, hopping on a moon shadow. Moon shadow, moon shadow. Er is nog een uh, ingekomen agendapunt. En dat is uh, voor deze week al. Want uh, de stichting, ik weet niet of de stichting is... Het platform Toegankelijk Zandvoort die doet in de bibliotheek weer een aantal evenementen. En het eerste evenement is al deze week. En dat is donderdag 9 april. En het begint om 1 uur tot half 4. De inloop is om uh, half 1... Dus je kan rustig binnenkomen. De toegang is gratis en het gaat erom om mensen zich bewust te maken van het leven met een beperking of een handicap. We hebben de burgemeester en de wethouders al in de rolstoel gezien. Maar nu uh, wordt het wat meer uitgeduid door iemand die in de sport zit. Want het thema is deze keer handicap en sport. Uh, Martijn Wijsman, nou, die kennen natuurlijk allemaal van de fietsenwinkel. Maar ook dat hij een behoorlijke paralympische sport, uh, sporter is. Hij is onder andere uh, skier, autocoureur en hij golft ook. En die gaat dan vertellen hoe dat nou is om te sporten als uh, gehandicapte. Dus uh, iedereen die dat wil zien en horen, kan naar de bibliotheek. Donderdag 9 april. Om 1 uur begint het. Dat was hem. We gaan zo naar het volgende uur. Ja, en nog eventjes een plaatje. Dat die tijd.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 Choking from the smell of stale perfume, and that cigarette you're smoking, let's get me up to death. Open up the window, sucker, let me catch my breath. Mama told me, let's go. Mama told me, let's go.